geboren hier werd ich begraben hab Ohren, weißen bart und sitz im garten meine Enkel spielen krickets auf dem rasen wenn ich so daran denke kann ich es eigentlich kaum erwarten es hete zomer mit zfm zon zantfort und zomer hits Zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Dik met het NOS journaal. Minister Klink vraagt alle zorginstellingen noodplannen op te stellen... in verband met de mogelijke uitbraak van de Mexicaanse griep. In een brief aan de instellingen schrijft Klink dat ze in oktober rekening moeten houden... met een personeelsuitval van 30 tot 50 procent... De uitval mag geen consequenties hebben voor de basisvoorzieningen in de zorg, zegt Klink. Door nu al bijvoorbeeld noodroosters te maken... kan de zorg zoveel mogelijk gegarandeerd blijven. Het ministerie van Volksgezondheid heeft handleidingen voor noodplannen op internet gezet... en de zorginstellingen worden dringend aangeraden deze websites te raadplegen. Op Schiphol zijn twee vrouwen opgepakt... die in hun bagage meer dan een ton aan bankbiljetten hadden verstopt. Medewerkers van de Marcheussee en de douane vonden in totaal 133.000 euro verborgen tussen kledingstukken en in shampooflessen. De vrouwen, die naar de Dominicaanse Republiek wilden vliegen... konden niet zeggen hoe ze aan het geld kwamen. Een van de geldkoeriers is Nederlandse, de ander heeft de Dominicaanse nationaliteit. Ze worden verdacht van het witwassen van crimineel verkregen geld. Voor het zesde jaar op rij zijn de Amsterdamse terrassen tussen de, de duurste van het land... Een rondje van twee fluitjes, twee rosé en twee glazen fris kostte gemiddeld 16 euro. Nijmegen is de goedkoopste stad, daar betaal je 13,30 euro voor dat rondje. De gemiddelde prijs is het afgelopen jaar met 3,3% gestegen tot 14,26 euro. Bierliefhebbers zijn het goedkoopst uit op een terras in Apeldoorn. Daar kost een fluitje 1,95, twee kwartjes minder dan in Amsterdam. De populairste terrasdrankjes zijn nog steeds wit bier, rosé en iced tea. De Zuid-Amerikaanse equivalent van de Champions League, de Copa Libertadores... is gewonnen door Estudiantes. De Argentijnse voetbalclub won in de tweede finale wedstrijd met 2-1... bij het Brazilianen Cruzeiro. Het eerste duel was, voor, was vorige week 0-0 geworden. Estudiantes won de Copa Libertadores drie keer eerder... tussen 1968 en 1970. De Zuid-Amerikaanse kampioen speelt later dit jaar... samen met onder meer Barcelona... op het wereldkampioenschap voor clubteams in Dubai. Het weer, het is warm... De temperatuur tussen 22 graden aan de kust en 27 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Side. I've put in far too many years to so let this pass us by some now... Zandvoort, vol de zomer ja. op CFM. Macarena que tu cuerpo es para la alegría y cosas buenas, anda tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Anda tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para la alegría y cosas buenas, anda tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena. Macarena, eh, Macarena, cuerpo, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría es buena, dala tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena, tu cuerpo, Macarena, tu cuerpo para dar la Macarena, cuerpo, Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría es cosa buena, bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Margarina 106.9 ZFM CFM Kom selector Ik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 De van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerits. was, who was